is high met Chasing Butterflies. Het uh, bracht de tijd op zeven uh, minuten... over acht uh, inmiddels hier bij Alternative FM. Een beetje een wat uh, langzame en stemmige opening. Misschien heeft dat wel te maken met uh, de weersomslag... die op komst is, maar goed. Dat uh, zullen we zo allemaal uh, gaan meemaken... In, uh, aan het eind van de avond, begin van de nacht. En dan kun je het horen knetteren misschien. Dat zou zomaar kunnen. Het uh, is ook heel fijn dat er nu een telefoon gaat. en Die zet ik er even naast, want anders dan, dan blijft dat maar door uh, rinkelen. Dus uh, leuk is dat, zeg. Als, uh, <laughs> als mensen precies gaan bellen tijdens de uitzending. Ik uh, zet hem eventjes uh, gewoon onder de knop, want anders dan, uh, dan is uh, de, de, degene vertrokken. Fijn als je met een opening begint en uh, mensen gaan bellen in de uitzending. Dat is, uh, is heel fijn. Maar goed, uh, wat was ik mee bezig? Met Chasing Butterflies, het verhaal van... Uh, niemand minder dan uh, Bloom Illusion. Wie zit er daar uh, onder andere achter? Nou, Dat is uh, Mariska Kalma. Zij uh, maakt dit soort muziek. En dat, uh, dat is uh, niet het uh, eerste wat ze gedaan hebben. Ze hebben namelijk al iets eerder uitgebracht. En dat uh, was In The Right Moment. Dat uh, was de die eerste single. En nu proberen ze dus wat verder mee te komen. Ik zei al uh, achter dat we dus ook weer vers materiaal hebben. Nax heeft een compleet nieuw album uitgebracht. Uh, dus daar draaien we sowieso twee tracks van. Dat album dat heet Hard from, from Fire. Zo als ik het uh, wel heb. Uh, uh, Hard Fire Home. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uh, dat, uh, dat is ook een, uh, een album die hier uh, centraal staat. Verder hebben we natuurlijk ook nog een zandvoertuig in de uitzending, jazekers. Want Ruud Houweling heeft een nieuwe single die hij naar voren heeft geschoven van het album Erasing Mountains. En dat is Modelland geworden. Ik had vorige week nog dat andere nummer gedraaid, wat hij hier ook heeft gespeeld... en waar wij onze handen blauw hebben moeten klappen, Why We're Here. Maar het is toch Modelland geworden... En dat nummer, dat ga je straks ook nog voorbij horen komen. Dus in ieder geval, uh, het is ook wel weer de avond van de singles. Volgende week, dan hebben we hier een, uh, een live optreden van uh, Gifter. En Gifter komt ook in dit programma natuurlijk weer aan bod met Speechless. Dat is de single die ze hebben gemaakt. Denk je uit Utrecht. Dus dat is allemaal een beetje het spoorboekje van vanavond. Vanavond uh, gaat uh, Alaska Pollock een. Ja, een videoclip uh, presenteren. En dat, uh, dat is niet geheel uh, toevallig in de OT301. En de OT301, dat is een, uh, een plek in Amsterdam... want het ligt, uh, zit aan de Overtoon. Want dat is de verklaring OT. Uh, en zij uh, hebben daar natuurlijk een uh, line-up uh, voor bedacht. Zij zelf zullen ook uh, uh, te zien en te horen zijn. Maar ze hebben ook nog uh, mensen uitgenodigd... die, die mee uh, gaan doen in dat hele verhaal. En een ervan is Banner... Uh, ja, we hebben een, uh, een tijdje terug al aandacht besteed aan zijn EP. En een van die nummers die uh, terug te vinden is, is dit nummer HAL. unspoken All that shimmers isn't golden All the words you spoke were stolen All my thoughts they were imprisoned By the world behind your eyes shimmers isn't golden all the words you spoke were stolen all my thoughts they were imprisoned by the word Als het leven een ontdekkingsreis is... en je dan ineens een bericht leest van iemand die dan op een gegeven moment zegt... ik zie je aan de andere kant eh, omdat ik een moeilijke periode heb meegemaakt... in de laatste jaren, maanden en weken... maar eindelijk deze week me een beetje aan de andere kant heb voelen komen... Eh, dan is het eh, toch wel weer mooi als je dat leest. Het is helder hier en ik vind het leuk. Dat zijn de woorden van Jeruzalem op haar Instagram-account... En uh, ik werd daar toch een beetje ontroerd uh, door, door, de, door de woorden die zij uh, daarbij gebruikt. En natuurlijk, ik uh, ben ook iemand die uh, dan luistert naar de muziek. En er was maar eigenlijk één nummer wat heel erg daar passend bij was. En dat was dit nummer, Lay It Down. Uh, laat het uh, maar over je heen komen en probeer het ook weer los te laten... En ondertussen moet je dan maar van de reis genieten. Nou, dat uh, zijn eigenlijk in het kort de woorden die Jeruzalem daarmee bedoelt. En uh, daarom heb ik hem ook gedraaid uh, vanavond. En hij is uh, dus uh, gewoon weer met, uh, met terugwerkende kracht... gaat hij uh, naar Jeruzalem, de, degene die dit werk heeft gemaakt. Dus uh, bij deze een hartje onder de riem. Dus haal was uh, datgene wat je daarvoor hebt gehoord van Banner. Banner, man in het veld, zo heet hij voluit... En hij is vanavond in de OT301 in Amsterdam te bewonderen met uh, Alaska Pollock... die daar hun nieuwe videoclip gaat presenteren. Volgende week, dan hebben wij weer akoestisch uh, materiaal hier uh, in de studio. Tenminste, drie levende heren komen dan uh, langs. Ze heten Gifter en dit is de single die ze hebben gemaakt. En het nummer dat heet Speechless. first Waar het een beetje aan doet denken is de muziek van Joti Verhoef. Die ondanks, onlangs, nou onlangs, dat is ook al een tijd terug mee heeft gedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Het is al denk ik een jaar of drie, vier geleden dat ze dat gedaan heeft. En uh, daar doet het aan denken. En ze is een tijdje weg geweest, maar uh, ze heeft het weer voor elkaar. Want uh, als er één iemand is die klassiek min of meer crossover kan maken met de, de hedendaagse muziek. Eh, dan is het Anne van Schothorst wel. En ze heeft dan, dan een aantal mensen dan op het oog. En een van is Rebecca Sier. Ooit hebben wij haar eens uh, geïnterviewd. En toen was zij ook een van de mensen die mee uh, heeft gedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Oh, want het ook zij uh, heeft daar uh, aan meegedaan. Uh, maar Rebecca Sier had een uh, naast haar muzikale... Uh, yeah, ambities, Ook nog een studie uh, aan de universiteit, geloof ik. En dat is iets met natuurkunde. Maar dat uh, moet ik uh, nog eventjes uh, in mijn bovenkamer nog eens eventjes op uh, gaan graven. Maar dat is een beetje het uh, verhaal. En uiteraard is dit opgenomen in de studio van Thijs de Melker. Die man, die kennen we nog van heel vroeger toen hij samen met Bob Fosco de roggende mannen heeft gevormd. Dat zou je haast niet denken als je dit hoort. Dat ingetogen wat Anne van Schothorst heeft gemaakt. Maar goed, dit is dan het nummer Y. En het komt van een album wat zij mij beloofd heeft op te sturen. Maar dat is er nog niet van gekomen. Maar ik denk dat dat eerdaags toch nog wel gaat gebeuren. Daarvoor horen we de gasten die we de komende week hier gaan krijgen. De mannen van Gifter met Speechless in die bandje uit Utrecht. En zij komen dus volgende week naar de studio van Zien van Zandvoort... om een akoestisch setje te gaan spelen. Uh, ik zei het al, Zander uh, Stok, zo heet hij echt. Uh, maar hij noemt zich Nax. En Nax heeft een, uh, een album gemaakt. En hij, uh, heeft dat, uh, hij was vroeger een onderdeel van The Shining. The New Shining, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, het album wat hij nu gemaakt heeft heet Hard Fire Home. Het is eigenlijk een beetje het eerste echte solo album wat hij uh, zelf uh, gemaakt heeft. We gaan twee tracks uh, draaien van dat album. En één van viel maar meteen eigenlijk al op. En dat is dit nummer, You Can Fix Me. Gold, dat is het, uh, het nummer wat ze weer naar voren hebben geschoven. is ook het titeltrack van de EP van Jo Marches. Ook uit Utrecht. Net als uh, gifter bijvoorbeeld. Die, die komen daar ook vandaan. En er komt dus direct nog één. En dat is uh, Panday. Die komen ook uit. Uh, ja, dat, die hebben zich min of meer ingegraven in Utrecht. Uh, de band uh, komt wijd een uh, beetje verspreid uit het land, volgens mij. Ook uit Amsterdam. Dus er zitten Amsterdams en Utrechts links geloof ik. Maar goed, dat wil ik even vanaf zijn. Maar Jo Marsjes komt zeker uit Utrecht. En eh, daarvoor hoorden we Nax Met You Can Fix Me. En dat is van een album. Wat hij nou niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Ik dacht deze week. En eh, dan eh, kunnen we er wat mee. Want ja, eh, dat zijn van die dingen. Daar, eh, daar willen we wat, wat, wat mee doen. Eh, en dat album. Dat heet Hard Fire Home. Zo heet dat, zo heet dat album. Uh, dan uh, toegekomen weer aan weer nieuw materiaal. Ja, hij houdt nooit op, zou ik bijna zeggen. Eén keer in de week schijnt hij een tempo erin te houden. Dit is Love is Part 1 en het komt van Roald Half Height. Greatest flower, love is counting hour to hour. Love is together, taking a shower. Love is that thing behind the sun. Mm -hmm. I remember the night we were special I remember you were here to stay the colors all came back that day I remember the hazy shades of gray In your pocket, getting warm while we walk through scent. I keep wondering, when would we worry? Whenever Wanderlust comes to an end, you used to call me for some. Dat ik is in de gaten. Dat je dan op een gegeven moment zit hier nog uh, helemaal in andere sferen. Maar zo uh, eindigde de plaat natuurlijk. Panday was dit. Met Susan Juicer. En deze Kim Ergens. Die doet uh, nog iets heel anders. Uh, zij uh, is ook uh, bezig voor uh, de Alzheimer's. De Kim uh, die daarachter zit. Moet nog een stukje komen. Uh, voor uh, de website van ZFM Zandvoort. Dus wees gewaarschuwd. Ik ben ermee bezig. Maar ja, er komen wel eens wat dingen tussendoor. En dan uh, wil het nog niet uh, helemaal vlot. En wat uh, in de pen uh, zit... Uh, iets anders is Half uh, Halfheid. Die hebben we ook uh, gedraaid. Love is Part 1. Want vorige week hebben we Love is Part 2 gespeeld. Hij heeft het dus precies andersom gedaan. Eerst het tweede deel uitgebracht. En uh, daarna het eerste deel. Ja, dat is ook heel erg uh, fijn als je dat als uh, muzikus uh, kan doen. Uh, Volt is ook een band die we een paar keer gedraaid hebben. Dus nu ook maar weer Vols Alarm.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 should find love When in light spaces killed a fire it will die off Please don't die off Now we are stronger wiser Something louder, deeper, feeling round for something new. New, new. Druk bezette dame, deze Hanneke Laura met new. Uh, we wilden vragen of ze nog een keer uh, deze kant op uh, zouden willen komen. Vanuit Scheveningen naar Zandvoort. Want daar resideert zij en ze komt oorspronkelijk uit het... Uh, Oosten van het land, ergens in Gelderland, daar komen ze vandaan... maar misschien net zoals als Ruud Houweling, verzot op water... en dan komen er ook hele leuke liedjes uit naar voren. En dit was er een van, van haar werken. En wellicht dat ze hier dat ook gaat doen nog van de zomer. Dat moeten we nog maar afwachten. Dit nummer dat heette New. Daarvoor hoorden we Valt met False Alarm. Nou, ik zei het al. Deze uh, Man gaat binnenkort ook komen. 29 juni komt hij langs in de tweede uur van Alternative Event. Dat dan weer wel. Uh, speelt hij vier nummers. En dit zal er misschien wel één zijn. Heartbeat. zal niet het enige wat hij uh, maakte uh, laten horen. Hij zal uh, gerust ook nog wat anders uh, laten horen. Bovendien maakt hij deel uit van een wat steviger gezelschap uit Halem. Sway heette uh, die band. En dat is uh, pittige muziek, kan ik je wel vertellen. Dit is wat, uh, wat ingetogener en uh, haast een niemand dolletje. Zo zou je het uh, een beetje om kunnen schrijven. Maar goed, het is uh, wat het is. En uh, we draaien het uh, graag. Maar goed, hij komt dus 29 juni, dus vandaag over twee weken, komt hij langs. In de tweede uur. En dan zullen we uh, vier nummers, uh, denk ik, gaan laten horen. Nou, het dus is de deur en drempel. Tot aan het nieuws: deze van de Halfway Station, de uh, kleine walvis.